Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. De bestuursvoorzitter van het Amsterdamse koor stopt ermee. Begin deze week was er een hoop op ophef over een lustrumfeest van het koor. Mannelijke leden hielden verschillende speeches... waarin ze vrouwen onder meer uitmaakten voor hoer. De vrouwen. De bestuursvoorzitter Helene Vos zegt nu dat ze niet langer verantwoordelijk wil zijn voor gedrag van leden waarvan ze zelf ook vindt dat het echt niet kan. Eerder stopten ook al drie mannelijke leden met hun taken bij het koor. Universiteiten en de hogeschool in Amsterdam hebben gezegd dat ze het koor voorlopig geen subsidie geven. De politie wil dat de privacywet wordt aangepast, zodat rellende boeren sneller kunnen worden opgespoord. De laatste dagen dumpt de boeren van alles op snelwegen. Dat is allemaal vastgelegd door camera's van Rijkswaterstaat. Maar die beelden mag de politie nu niet gebruiken. Terwijl ze de boeren echt te pakken willen krijgen. We hebben een democratie waar helder is wie de baas is. Daar is de regering in positie gecontroleerd door de Kamer. Dat moet ook zo zijn. Ik denk dat meerendeel van de boeren dat ook zo ziet. Alleen er is een kleinere groep die echt radicaliseert. En die zullen hier echt mee moeten stoppen. Want dat kan Boerorganisatie LTO heeft toegezegd toch te gaan praten met de bemiddelaar van het kabinet. Je kan met de tent naar Frankrijk of een huisjeboek op Vlieland... maar je kan ook op vakantie naar Syrië. Het land wordt al tien jaar verscheurd door oorlog. Maar toch brengt een reisbureau uit Utrecht er weer toeristen naartoe. Volgens organisator Rick is het grootste deel van Syrië veilig en rustig. We hebben bij de beste gidsen die constant in contact staan met lokale veiligheidsregio's. Uh, bovendien willen wij natuurlijk ook weer thuiskomen... Dus we gaan geen onnodige risicogebieden opzoeken. En zo zegt hij: de vakantie is echt een aanrader. Tijdens de reis naar Syrië ga je eigenlijk mee naar de meest bekende plekken van het land. We bezoeken onder andere de historische plekken als Damascus, Aleppo en Palmyra. En ook de prachtige natuur in het westen en het zuiden van het land. Maar daarnaast maak je natuurlijk ook gewoon kennis met de gastvrijheid van de Syriërs, het lekkere eten en de rijke cultuur. Het weer, lokaal kans op een bui, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen blijft het droog, maar dan zo'n 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland zaten een file op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voor Amstelveen Stadsart is de vertraging ruim 5 minuten.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 Yeah Ik was niet het eerste uur, ik had mijn wekker verkeerd Maar mijn proef heb ik wel gehad, dat ze een gekke geleerd Deze tijden ben alleen maar aan het bijklussen Meer stress dan een les van scheikunde Nee, ik hoef niet te horen wat zij kunnen Ik wil gewoon wat mee en geven Al een tijdje geen tijd voor saaijuffen Ze is ze scheme en ze willen op mij klussen Ben op positiviteit en allerlei juffen En ze kunnen bij mij tukken Hate voor je, hate voor je Helemaal hartstikke hate voor je Hate voor je, hate voor je Helemaal hartstikke hate voor je Heet voor, heet voor je, heet voor je Helemaal hartstikke heet voor je Hate voor je, heet voor je, heet voor je. Heet voor ja. Helemaal hartstikke heet Laat je horen voor de juffen Sleut de, de juffen bij de juffen, maar houden Laat ze weten dat wil we van ze houdt Allo, kan ik kiezen, wil ze allemaal trouwen Oei. Hey, laat je horen voor de juffen, juffen. Middelbaar in de kaart, maar ik houden Moet je kijken wat ze dragen op de schouders. Hou me vast, dat al ben ik niet de te houden Hey, is voor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 Ja, dat kan kloppen, want er zit Bas Bron achter. En Bas Bron is ook een van de mensen die achter bijvoorbeeld de jeugd van tegenwoordig zit. En dit was Jong Louis. We hebben hem al gesproken in een van de eerdere uitzendingen van de Alternative FM. Maar ja, aangezien die dus ook uit deze provincie komt, kunnen we hem ook meenemen. Want ja, eerder deze maand heeft hij dit uitgebracht. En niet zo lang geleden heeft hij ook een videoclip er.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 Ju- Sunrise Paradise met Older. Daarvoor hoorde je sterrenweldering en Not With Me. En die vormt een onderdeel van het programma wat Paradiso nog gaat doen de komende week. Je moet maar even kijken op de website van Paradiso Amsterdam. Want ze doen een soortiment van Club Paradiso in de grote zaal. En daar speelt Sterrenweldering. En dat uh, zijn toch maar mensen die weinig geven die in een grote zaal uh, mogen spelen. We gaan verder, want, uh, ja, want uh, ze hebben speciaal hun repetitie... of beter gezegd rehearsalavond daarvoor een beetje uh, ingericht... om tijdelijk te onderbreken voor het telefoongesprek. Heb het over Von V. En dit is uh, die oude single die we hier moeiteloos wekenlang hebben gedraaid. Openly Remember. een beetje de vraag, zouden die heel veel streams die dat hebben opgeleverd op Spotify, onder meer ook door ons komen? Dat, dat weet ik niet. Het zou zomaar kunnen, maar uh, wat ik wel weet is dat er ooit nog iemand tijdens de uitzending dit heeft gezegd. Als er nog tien jaar proberen in de Volans zouden zijn, dan, ben je, uh, dan, ja, dan sta je heel sterk. Precies. Nou, uh, ik weet niet of Mariska Lierling van Von Vee dat kan beamen.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 En die derde EP, heeft die ook al een titel? Ja, die heet uh, Undecided. Oh ja, ja. En het gaat ook over de warrige tijden van nu en uh, ja, onzekerheden, uh, troubles, dat, ja, <laughs> dat ja. soort dingen. Ja, dus daar haak ik een klein beetje wel uh, op uh, voort. Ja. ja, waar haal je dat dan vandaan? Uit de actualiteit? Ja, ook. Ook heel erg. En door omstandigheden...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 En uh, ja, dat is gewoon heerlijk. Overal liggen briesjes in mijn huis, hè? Ja, dat weet en ik. In mijn auto en in mijn, in mijn jaszak en uh, in de douche. Overal in mijn badjas en een pen. Om, uh, ja, om de posters zijn naar naar niet naar te naar. aan te slepen in huizen Lialing, denk ik. <laughs> ja, overal liggen briesjes en pennen. Overal, ja. naast mijn bed. En, uh, ja. ik, ik heb dat afgelopen vrijdag uh, uh, even dat uh, fragment uh, teruggeluisterd... Uh, bij Evenwold Horse van uh, vriend Henk Jansen... Yes. En daar uh, had je toen ook al over met die, uh, met die briefjes en uh, noem maar op. Ja, dat klopt. <laughs> Hoe dat? Ja, soms is het gewoon een zin wat in me opkomt. Of, of soms is het een melodielijn. Dus ik heb altijd mijn dictafoon bij me. Ja. En uh, ja, daar ontstaan soms nummers uit. En ik merk toch dat de laatste nou, twee jaar, eigenlijk wel, dat heel erg goed werkt voor mij. Ja? En de band begrijpt dat gewoon heel erg goed. En wat ik echt te gek vind is dat als zij dat nog een keer kunnen versterken met hun...